alles te maken, dat verschil van mening tussen mensen over dit onderwerp met de vertaling van dat Griekse woord genao het Griekse woord genao, dat hebben wij vertaald met verwekt worden of geboren worden kortom, het heeft betrekking op het levensschenken aan kinderen dat is de letterlijke betekenis van dat woord genao en de ene keer is dat in de Bijbel dus vertaald met verwekt worden en een andere keer is dat vertaald met geboren worden. De vraag is nu, waarom is de ene keer gekozen voor verwekt worden en de andere keer voor geboren worden of wedergeboren worden? En dat antwoord dat heeft ongetwijfeld te maken met de uitleg en de dogmatiek van dit woord wedergeboren worden. Dan zult u misschien zeggen, nou ja, is het nou zo belangrijk of het gelekt worden of geboren worden is? Want uiteindelijk gaat het erom dat er het leven aan een kind geschonken wordt. Nou, ik denk dat het toch belangrijk is, omdat een heleboel verzen die in de Bijbel staan, dat je die toch met andere ogen gaat lezen als je hier duidelijk een onderscheid in maakt. Maar u moet aan het eind van deze studie voor uzelf maar uitmaken of dat bij u ook het geval is. Of dat dat bij u niet het geval is. Ik heb in ieder geval een zestal vertalingen, bijbelvertalingen naast elkaar gelegd en gekeken wat daarin vertaald is. Uh, met betrekking tot dat woord genao. En ook daar zien we dat bij hetzelfde vers de ene vertaling heeft verwekt worden... En de andere vertaling heeft geboren worden. Dus ook in de vertalingen zit al het onderscheid. Nou, waar gaat het om? Ik wil dat duidelijk maken uh, voor u met een voorbeeld. Kijk, als een man bij een vrouw uit onvergankelijk zaad een kind verwekt, dan wordt dat kind nog niet meteen geboren. Tussen het moment van verwekking en geboren worden, er zit een tijdsfactor. Er vindt een proces plaats van groeien en ontwikkeling in het lichaam van de moeder. De vorm, het lichaam en de hersenen van het kindje beginnen zich te ontwikkelen totdat het kindje volledig is, totdat het kindje volgroeid is. Het is in die fase al wel het kind van zijn ouders, maar nog niet geboren. Want negen maanden na de verwekking, dan wordt dat kind pas geboren. En gedurende die negen maanden, wordt dat kind in het lichaam van de moeder, beschermd en gevoed. En dan, na negen maanden dus, dan wordt het geboren. Nou deze tijdsfactor, dus dit proces, van het moment van het verwekking werkelijk geboren worden, dat moet u vasthouden. Daar gaat het om in de studie van vandaag. En we gaan dus nu naar een aantal versen kijken, uh, waarbij dat woord genaal gebruikt wordt en hoe dat die vertaald zijn. En we gaan eerst kijken naar ons grote voorbeeld, naar Yeshua, wat staat er over hem geschreven wanneer dit woord gebruikt wordt. En we beginnen in Matthäus 1 en vers 20. In Matthäus 1 en vers 20 gaat het over Jozef. Jozef merkt dat zijn uh, aanstaande vrouw Maria, dat hij uh, zwanger is. En dan denkt hij van, hier moet ik wegwezen. Daar, uh, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar dan komt er een engel bij Jozef en die zegt het volgende tegen hem. Die zegt, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want... Wat in haar verwekt is, is uit de heilige geest. Nou de Canisius vertaling en de Lutherse vertaling, die hebben hier wat in haar geboren is. Maar ja, dat vind ik zo vreemd, want er is in haar niets geboren. Er is in haar iets verwekt. Dan nou, gaan we kijken wat er tot Maria gezegd werd. En dat vinden we in Lucas 1 en vers 35. We hebben eerst gekeken naar wat Jozef te horen kreeg. Nu gaan we kijken naar wat er tot Maria gezegd wordt. En die engel die komt ook tot, ook tot Maria en die zegt tegen haar in Lucas 1 vers 35 De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat Verwekt wordt. Zo'n God genoemd worden. En er zijn een tweetal vertalingen. De Leidse en de Lutherse. En de Statenvertaling. Drie zelfs. Die hebben hier. Wat uit u geboren gaat worden. Die hebben het probleem dus omzeild. Want uiteindelijk als er iets verwekt is. Gaat er iets geboren worden. Ja? We moeten nog goed. Uh, letten op het feit dat in beide versen, zowel tegen de, wanneer de Engels spreekt tegen Jozef als tegen Maria, de heilige geest, dus de werkzame kracht van God is, die leidt tot de verwekking van Yeshua. Ja. Verder wordt er in de Bijbel nog vier keer uh, het woord uh, Genao gebruikt, althans drie keer in het, uh, in het Nieuwe Testament van eenzelfde vers, waarbij Yahweh zegt, mijn zoon, zijt gij, ik heb uw heden verwekt. Ziet u? Nou, met die kennis in het achterhoofd, gaan we nu kijken in, de, in het Johannes Evangelie. En we beginnen in Johannes 1, en de versen 12 en 13. Johannes 1, en de versen 12 en 13. En dan lezen we, wie hem, het gaat over Yeshua, dus we lezen gelijk de goede naam. Wie Yeshua wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Ik hou gewoon... Uh, de NBG-vertaling aan bij het lezen. Maar de Leidse vertaling heeft hier die uit God verwekt zijn. Ja. En we zullen straks zien dus waarom dat dit verschil belangrijk is. We kijken nog even naar wat andere woorden die we net gelezen hebben in die twee versen. Het gaat om het woord ontvangen. Wie Yeshua ontvangen hebben. Dat wil zeggen... Dat zijn de mensen die hem aangenomen hebben. Die hem niet geweigerd hebben. Die hem niet verworpen hebben. Die hem niet afgewezen hebben. Maar die geaccepteerd hebben wat hun aangeboden werd. En er staat dat het mensen zijn die in zijn naam geloven. Ja, dat zijn dus al twee facetten. Nou, die mensen die dat doen, die hebben het voorrecht, staat er, gekregen. Nou, dat woord voorrecht. Dat geeft aan dat je in een bepaalde machtspositie komt te verkeren. Ik heb u vorige keer gezegd, wij worden zonen en dochters van de koning. Dus je komt in een bepaalde machtspositie te verkeren. En we hebben gelezen dat het dus helemaal niets te maken heeft met natuurlijke verwekking. Dus niets met het zaad uit de man enzovoort. Nee, je wordt kind van God doordat je uit God Verwekt bent. En dan gaan we nu kijken naar Johannes 3. Vorige keer hebben we daar twee versen van gelezen, die betrekking hadden op het koninkrijk van God. En nu gaan we in Johannes 3 niet alleen die twee versen lezen, maar we lezen vers 1 tot en met 12. En we proberen dat uit te leggen en te gaan begrijpen. Er is een discussie gaande tussen Nicodemus. En, en we gaan lezen in vers 1. Er was iemand uit de fariseeën, wie het naam was Nicodemus, een overste der Joden. Hier wordt het dus aangegeven met wie we te maken hebben. Het is een geestelijk leider van het Joodse volk. Het is dus niet iemand die nergens iets van af weet, maar een man van aanzien en vooral met van kennis en wijsheid van de Schrift. En die man die komt in de nacht tot Yeshua, dat staat in vers 2. En dan zegt hij tot Yeshua, Rabbi, wij weten dat jij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen, welke gij doet, tenzij God met hem is. Nou, er zijn, je kunt het positief en negatief bekijken, waarom dat Nicodemus in de nacht, tot Yeshua komt. Het negatieve vind ik. Hij is natuurlijk bang voor zijn collega's, voor de overige fariseeën en de overpriesters. Want de overpriesters en de sadduceeën en de fariseeën, stonden lijnrecht tegenover Yeshua. Dus als je met Yeshua gezien werd, dan werd er eigenlijk al gezegd, joh, ben je overgelopen naar de andere kant? En dat wilde Nicodemus dus niet horen. En daarom kwam hij in de nacht. Als het donker was. Dan werd hij niet gezien. Positief vind ik. Dat hij toch meende meer te moeten gaan weten. En te, moeten, uh, te weten krijgen. Over de persoon van Yeshua. En vooral over de boodschap die hij bracht. Want dat is de achterliggende gedachte. Waarom dat hij naar Yeshua gaat. En hij zegt dus. Wij weten. Daarmee geeft hij aan dat hij en zijn collega's denken te weten met wie ze van doen hebben en vooral wat Yeshua kwam doen. Ze erkennen wel dat hij een door God gestuurde leraar is, want anders zou hij nooit al die dingen kunnen doen die hij nou deed. Maar wat kwam Yeshua doen? Weet u nog, dat hebben we vorige keer gelezen, in Lucas 4 en vers 43, daar lazen we dat Yeshua zelf zegt dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp ging om te prediken over het koninkrijk van God, comma, want daartoe ben ik uitgezonden, zegt hij zelf. Dat was dus zijn taak, de prediking van het koninkrijk van God. Nou, die Nicodemus en de zijnen, die waren dus bang voor hun positie. Ze waren bang dat Yeshua de leiding van hen zou overnemen. Vooral vanwege die, uh, die prediking van het Koninkrijk van God. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar we hebben twee versen gelezen. En het woord Koninkrijk van God komt in die twee versen helemaal niet voor. Maar Yeshua doorziet de achterliggende gedachte van Nicodemus. En die antwoordt onmiddellijk, waarbij hij het koninkrijk van God volledig betrekt. En dat gaan we lezen in vers 3. Yeshua antwoordde en zeide tot Nicodemus: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods de zijnen die verkeren in hun geestelijk denken nog in duisternis. Het ontbreekt hun aan een heldere en zuivere kijk op het koninkrijk van God. Ze denken het te zien en te weten hoe dat het allemaal zal gaan, maar volgens de woorden van Yeshua blijkt dat dus niet het geval te zijn. En er zijn twee redenen voor. Op de eerste plaats, ze zijn namelijk niet Wederom geboren. Dus kunnen ze het koninkrijk van God niet zien, zegt vers 3. Een tweede reden, en die is eigenlijk nog veel belangrijker. Het koninkrijk van God is er nog helemaal niet. En wat er niet is, dat kun je dus ook niet zien. Nicodemus antwoordt daarop en die zegt tegen Yeshua, hoe kan nou een mens geboren worden... Als die oud is, kan die dan voor de tweede keer de moederschoot ingaan en geboren worden. Nou hieruit blijkt dus, Nicodemus begrijpt er totaal niets van. Hij begreep dat geboren worden te maken had met het verwekken van een kind dat negen maanden in de moederschoot zit en dan geboren wordt. En hij begreep dat dat maar eenmaal kon plaatsvinden. Klaar. Zijn denken betrof de puur lichamelijke aardse zaken. Kennelijk had hij dus van het geestelijke niet zoveel weet. Jezus gaat wel verder met zijn onderwijs aan Nicodemus. En hij zegt in vers 5 tegen hem. Voorwaar, voorwaar, voilà, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Ja. Hier geeft Jeshua dus een eerste voorwaarde aan, zonder welke het niet mogelijk is om in te gaan in het koninkrijk God. En die voorwaarde is, geboren worden uit water en geest. Dat staat in dat vers. Maar voordat je geboren kunt worden... Moet je wel eerst verwekt worden, anders kun je niet geboren worden. Dus de, de vertaling zou hier beter geweest zijn, als er had gestaan, tenzij iemand verwekt wordt uit water en geest. Laten we eens gaan lezen. In 2 Peter is 1, vers 3 en 4, om wat meer informatie te krijgen. 2 Peter is 1, en vers 3 en 4. En daar lezen we, zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en Godsvrucht strijkt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Dat hebben we allemaal gekregen. Waarom? Omdat jij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Ja? Dus, hier lezen we, doordat je geroepen bent, en je Jezus aangenomen hebt, en gelooft in zijn naam, en je door water en geest verwekt bent, als je dus die stadia doorlopen hebt, heb je deel gekregen aan de goddelijke natuur. De kracht, door de kracht van God's geest, wordt je als het ware door God verwekt, tot een nieuw leven, met en voor hem. Diezelfde geest, die Yeshua verwekt heeft, heeft ook ons verwekt. Anders, kunnen wij namelijk geen deel hebben aan de goddelijke natuur. En Yeshua gaat weer verder met zijn uitleg en zijn verklaring en zijn onderwijs aan Nicodemus. In vers 6 van Johannes 3. En die versen 6 tot en met 12 geven een verdere uitleg over de eerste vijf versen en meer verklaring aan Nicodemus over hoe het nu zit. En we gaan lezen in Johannes 3 en vers 6. En er staat, wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, wij zijn momenteel nog vlees. Althans, ik wel. Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar... Dus hier komt de tegenstelling tussen vlees en bloed enerzijds en geest anderzijds volledig naar voren. Wij, alle mensen, zijn door vergankelijk zaad uit vlees verwekt en uiteindelijk geboren. Ja, we hebben een aardse vader en een aardse moeder gehad. die hebben ons verwekt en daar, uit die moeder zijn we geboren. Maar van al die mensen is er een deel, wat we net gelezen hebben bij is: de vele geroepenen die daarnaast uit water en geest verwekt zijn. En de mensen die dus uit water en geest verwekt zijn, behoren tot de groepering waar Johannes 1.13 over spreekt. Waar we mee begonnen zijn. We hebben gelezen toen dat waren mensen die Yeshua aangenomen hebben. Die in zijn naam geloven, Ja. Ik ben nog steeds geen geest, want ik ben nog niet uit de geest geboren. Ik ben wel uit water en geest verwekt. En op het moment dat ik geboren word in het koninkrijk van God, dan ben ik pas geest. Kom daar zo uitvoeriger op terug. Yeshua gaat verder in vers 7 van Johannes 3. Daar zegt hij, verwonder u niet dat ik gezegd heb lieden moet wederom geboren worden. Yeshua zegt dat Nicodemus zich niet moet verbazen over deze woorden. Nicodemus, schriftgeleerde, zou toch eigenlijk wat kennis van zaken op dit gebied in huis moeten hebben. Maar dat had hij blijkbaar nog niet. En Yeshua, die gaat het hem uitleggen. Hij zegt, let op. De wind blaast waar hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar ge we weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. We hebben het over de wind. En dan staat er, zo, net als die wind, is ieder die uit geest geboren is. Nou, waarom wordt nou iemand die uit de geest geboren is, Vergeleken met de wind. Die wind die kun je dus niet zien, maar wel horen. En wie uit de geest geboren is, is geest, vers 6. U en ik zijn nog steeds te zien. Wij zijn nog niet als de wind. Althans, ik niet. Nicodemus die zegt in vers 9, hoe kan dat nou allemaal geschieden? Hij begrijpt er niks van. Hoe kan het nou, denkt Nicodemus, dat je niet gezien kunt worden net als de wind? Wat betekent dit? En dan zegt Yeshua in vers 10 tegen hem. Gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Dat is dus niet echt een compliment voor Nicodemus. Maar wat bedoelt Yeshua dan? Nou, in vers 11 en 12. Gaat hij dat nog verder uitleggen. In vers 11 zegt hij. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Wij spreken van. Wij. Wij spreken van wat wij weten. En wij getuigen van wat we gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aarde gesproken heb. Zonder dat gij gelooft. Hoe zult gij dan geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? Nou, uit die orde, daar blijkt dus uit dat Yeshua spreekt over hemelse dingen. Over dingen die nog moeten gebeuren in de toekomst. Misschien is het u ontgaan, maar we zijn nog steeds bezig met een discussie tussen Nicodemus enerzijds en Yeshua anderzijds. Die uiteindelijk ging om het koninkrijk van God. Dat is het, het centrale punt in heel deze discussie. Ja. Maar wanneer wordt dat koninkrijk opgericht? <tacht> Met andere woorden, wanneer worden wij pas daadwerkelijk geest? Wanneer krijgen wij een geestelijk lichaam? Nou, laten we eens een stukje gaan lezen in de eerste brief van de Korinthe en in hoofdstuk 15 en de verzen 35, poppen met 53. Dat is een behoorlijk stukje, maar dat maakt wel het een en ander duidelijk. De eerste brief aan de Korintheus, 15e hoofdstuk, vers 35, poppen met 53. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Nou, zegt Paulus, dwaas, wat gij zelf zaait wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. En dan gaat hij dat een beetje uitwerken. En dan zegt hij, alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans van de hemelse is anders dan die der aardse. En u weet, bij de verheerlijking op de berg, waar Petrus, Jacobus en Johannes met Yeshua waren, daar kregen die apostelen een visioen, en daar zaten ze Mozes en Elia, en ze zagen de gedaante van Yeshua volledig veranderen. Daar kreeg hij een geestelijk lichaam. Dus die glans is anders dan van de aardse lichamen. Dus dan hebben we enig begrip als we dit lezen. We gaan verder met vers 41. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster die verschilt ook weer van de andere in glans. En dan gaat hij van lieveling, komt hij naar het kernpunt toe. Zo is het ook met de opstanding der doden, zegt Paulus. Er wordt gezaaid. In vergankelijkheid. En opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. En opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. En opgewekt in kracht. En let op. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Dat is het lichaam waar we momenteel allemaal nog in verkeren. En een geestelijk lichaam opgewekt. Ja. Is er een geestelijk lichaam is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Al dus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel, en de laatste Adam een levendmakende geest. En dat levendmakend, kom ik dadelijk uit vorige terug. En dan staat er, doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. En dan staat er nog dat gelijk de stoffelijke is zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is zijn ook de hemelse. En dat legt hij dan weer verder uit in vers 49. Gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. Dat is het beeld dat we momenteel nog steeds dragen. Zo... So, Zullen wij het beeld van de Hemelse dragen? Ja, dat, gaat, dat is dus nog toekomstmuziek. En dan nou komt die bij het Koninkrijk van God terecht, in de vers 50. Dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven, En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, Zegt Paulus, ik deel u een geheimnis mede. Alles zullen we niet ontslapen, maar alles zullen we veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazaar. Want de bazaar zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Ja? Nou, we hebben nu dus gezien hoe dat met dat aardse en met dat... Uh, hemelse lichaam zit, met dat geestelijke lichaam. En dan kunnen we dus zeggen dat Gods geest, die zorgt ervoor dat nu wij verwekt zijn uit water en geest. We met het menselijk verstand de dingen van God kunnen gaan bevatten, voor zover dat nodig is, in de fase van ontwikkeling en groei waar we in zitten. En de geest die verwekt in de mens goddelijk. Leven zoals we gezien hebben. Zodat de mens bij de terugkomst van Yeshua als geestelijk wezen verder kan leven. Romeinen 8 heeft heel veel versen. Net als de brief aan de Efesius, Die een heleboel zaken die we behandeld hebben gaan onderbouwen. En we gaan daaruit lezen. En we beginnen met Romeinen 8 en vers 11. Romeinen 8 en vers 11. Zegt, en indien de geest van Yahweh, die Yeshua uit de doden heeft opgewekt, in u woont, als dus die geest van de Vader in u woont, dan zal Yahweh, die Messias Yeshua uit de doden opgewekt heeft, de tweede keer dat er dat staat, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest, die in u woont. Tot twee keer toe wordt de opstanding uit de doden hier vermeld als moment waarop we levend gemaakt worden. Ik heb al gezegd, in Romeinen 8 staan nog veel meer versen die we dadelijk ook gaan lezen die dit verder onderbouwen. In 1 Korinthe 15, waar we net ook al in gelezen hebben, de versen 22 en 23, staat dit ook. Maar daar staat het nog duidelijker. Ik, ik lees u dat. 1 Korinthe 15 vers 22 en 23. Er staat, want evenals in Adam alle sterven, hè, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ziet u, ik zei net, ik zal terugkomen op dat leven gemaakt worden. Dat is dit vers. En dan gaat het vers verder maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling en vervolgens die van Christus zijn. Bent u van Christus? Ja. Ben ik van Christus? Ja. Nou, wanneer worden wij dan levend gemaakt? Dat staat in de laatste drie woorden van dit vers. Bij zijn komst. Dus als Yeshua terugkomt, dan worden wij geboren... ...in het koninkrijk. Over het geestelijk lichaam... ...er staan nog veel meer versen... ...in de Bijbel vermeld... ...die zullen we niet allemaal uh, doornemen... ...maar ik wil toch... ...een enkel vers nog met u doornemen... ...om te laten zien dat het dus... ...meerdere keren... ...en in allerlei brieven... ...voorkomt. In Lucas 20... ...in vers 35 en 36... Daar is Yeshua weer in gesprek met de fariseeën of de sadduceeën. En dan gaat het over een vrouw die heeft zeven mannen gehad. En die zijn allemaal gestorven. En dan vragen ze aan Yeshua. Wie wordt in de opstanding nou de man van die vrouw? En dan zegt Yeshua, die zegt het volgende. Alle mensen die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw. En aan de opstanding. Nou, wie zijn dat die waardig gekeurd zijn? Dat zijn degenen die Yeshua ontvangen hebben, die geloven in Zijn naam, die verwekt zijn uit water en geest, die leven overeenkomstig de wil van de Vader. Kortom, dat zijn u en ik. En wat gebeurt daarmee in de opstanding uit de doden? Nou, dat lezen we in dat vers. Die huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want. Ze kunnen niet meer sterven, immers ze zijn aan de engelen gelijk. Ja, in Matthäus staat, zij zijn als engelen. En wat zijn engelen? Ja, dat staat in Hebreeën 1 en vers 14. Daar staat, engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen werven. Dus dat zijn dienende geesten. In het koninkrijk van God hebben we dus een geestelijk lichaam. Zolang we in dit sterfelijke, natuurlijke lichaam verkeren, kunnen we niet in Gods koninkrijk zijn. We kunnen wel zorgen dat we aan de voorwaarden voldoen. We zijn dan verwekt uit water en geest. En we zijn aan het groeiproces bezig naar volwassenheid. Om bij de terugkomst van Yeshua, geboren te worden in het Koninkrijk. Het voorbeeld van het proces van de natuurlijke geboorte, waar we mee begonnen zijn, geldt evenzo voor de geestelijke geboorte. Ja, net als dat natuurlijke kindje in de moederschoot van de vrouw gevoed wordt en gaat groeien, zo groeien wij. 1 Corinthië 12, vers 13 zegt dat wij door één geest, alle tot één lichaam gedood zijn. Ja? Dus sinds onze verwekking zijn wij al welk kind van God, maar nog niet daadwerkelijk geboren in zijn koninkrijk. Net als dat kindje in de moedersgroot van de vrouw al het kind van zijn ouders is, maar nog niet geboren. Maar waar groeit nou de wederom verwekte gelovige gedurende de tijd, na zijn verwekking, totdat hij geboren wordt? Nou, in het lichaam van Christus, in de gemeente, ja, door het bloed van Christus zijn wij gevoegd. Bij Gods volk. Wij zijn in één lichaam verbonden met Gods volk. In de Efezebrief leest u daar uitvoerig over. Wij zijn mede-erfgenamen en medeleden en mededeelhebber aan de belofte. U leest dat in Efeze 3 vers 6. En in Efeze 3 vers 6 daar zegt dus dat middelste woord dat we Medeleden leden zijn. Maar dat is eigenlijk niet correct vertaald. Er staat dat we van hetzelfde lichaam zijn. Ja, we bevinden ons dus allemaal in dat lichaam. Daarom spreekt hoofdstuk 4 van die Efesebrief ook over het feit dat wij ons dienen te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Want, zegt Paulus, er is maar één God, er is maar één Yahweh, er is maar één Heer, er is maar één Yeshua, er is maar één geest, er is maar één lichaam, er is maar één geloof, er is maar één doop en er is maar één hoop. Ziet u, het goddelijke karakter van heiligheid en rechtvaardigheid, dat moet dus in ons leven vorm gaan krijgen. En dat krijgt vorm door gehoorzaamheid. Je zou dus een pasverwekte gelovige kunnen vergelijken met een geestelijk embryo. Het moet gevoed worden en het moet gaan groeien. Nou die voeding hebben we al gezien, die krijgen we in het lichaam. In de gemeente. En die voeding die komt uit Gods woord. En naarmate we daar dus meer uit eten, hoe meer we leren, dan zullen we ook meer groeien. Het begint met melk en het gaat over in wat voedsel. Nou, en om gevoed te worden, heeft de vader voorzien in een vijftal functionarissen... Die ons daarbij helpen. En dat lezen we in Efeze 4 en de versen 11 tot 13. In Efeze 4 en de versen 11 tot 13, daar staat dat God ons zowel apostelen als profeten gegeven heeft, zowel evangelisten als herders en leraren. En die hebben een taak. En dat staat in vers 12. De taak is om de heiligen, dat zijn wij, de gelovigen, toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw, dat wil zeggen tot groei van het lichaam van Christus. Totdat we alle de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Ja, dus in dat lichaam van Christus, de gemeente, worden deze verwekte, nog ongeboren kinderen, niet alleen gevoed, maar daar worden ze ook beschermd tegen geestelijk letsel, tegen valse leer, tegen valse profeten. En als dat proces goed verloopt, dan worden we dus niet meer heen en weer geslingerd, door allerlei wind van leer, maar dan groeien we steeds dichter naar het beeld van Yeshua. Daar moeten we namelijk naartoe, naar de maat van wasdom van Yeshua, wat we net gelezen hebben. Dus, hoe meer je nu in het leven van alle dag omgaat met mensen die dezelfde zaak voorstaan, hoe meer je van elkaar kunt leren en hoe meer je kunt groeien. En we hebben daar allemaal een taak bij. Want Efeze 4, vers 16 zegt dat aan Yeshua, aan ons hoofd, ontleent het hele lichaam de groei. Om zichzelf op te bouwen. En dat komt omdat ieder. ...lid van de gemeente door de kracht die die heeft op zijn wijze bijdraagt aan de groei van het lichaam. Dus we hebben allemaal in dat lichaam een taak. Iedereen heeft een andere taak in het lichaam. Nou, dat proces van dat geestelijk geboren worden, heb ik u al gezegd, staat diverse keren opgetekend in Gods woord... En we gaan nu een beetje verder kijken naar dat geboren worden. Dat moment. We gaan lezen in Romeinen 8 vers 19 en vers 29. Romeinen 8 vers 19. Want met rijkhalend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen gods. En vers 29. Want die ja weet. ...tevoren gekend heeft, die heeft Yahweh ook tevoren bestemd tot. Bestemd tot wat? Dat gaan we lezen. Tot gelijkvormigheid aan het deel van zijn zoon. Opdat zijn zoon de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Ja? Betekent dus dat u en ik gelijkvormig Hij tot gelijkvormigheid moeten komen aan het beeld van de Zoon. Maar als we nou Colossense 1,15 lezen, dan staat er dat Yeshua het beeld is van de onzichtbare God. Nou, als je die versen nou achter elkaar zet, dan moeten wij dus gelijkvormig worden aan het beeld van Yeshua. En Yeshua is het beeld van de onzichtbare God. Dat betekent, hoe dichter wij dat beeld van Yeshua Naderen, hoe gelijkvormiger wij worden, hoe meer we op de Vader gaan lijken. Ja? Ik weet niet of u er wel eens over nagedacht heeft, maar dat is natuurlijk, dat is het wel. En dat is ook de bedoeling. En als je dan leest in Johannes 4, vers 24, waar staat, God is geest. Dan begrijpt u ook, misschien beter, Genesis 1, vers 27, waar staat dat ...God schiet de eerste mens... ...naar zijn beeld en gelijkenis. Naar Gods beeld schiet hij hen. Man en vrouw schiet hij hen. Ja? Wij moeten dus... ...gaan lijken op de vader. En... ...we hebben net gelezen dat de schepping... ...dus gespannen uitziet ...naar het moment... ...dat die verlekte kinderen... ...zichtbaar worden. Dat ze verschijnen. Dat ze als het ware geboren worden. Romeinen 8, vers 22. Want wij weten, zegt het vers, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat woord barensnood, dat wordt niet voor niets gebruikt. Dat heeft te maken met geboren worden. Vers 23. Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Dus we dienen uit te kijken naar de terugkomst van Yeshua, die ons verlost van dit sterfelijke lichaam en ons een onsterfelijk, verheerlijk lichaam zal geven. Gelijkvormig aan het zijne. filippenzen 3, de verzen 20 en 21. Ik heb u gezegd, uit zoveel mogelijk verschillende brieven wil ik aantonen dat het niet zomaar is een zienswijze van Johannes is, maar dat het overal in alle brieven terugkomt en onderbouwd wordt. Filippense 3 vers 20 en 21 zegt, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen waaruit we ook de Here Yeshua, Messias, verwachten. En wat komt hij doen? Nou, dat gaan we lezen. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Hoe? Dat staat er. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. En dat is dus het geheimnis dat Paulus ook bekend mocht maken onder de heidenen. Ja? Paulus zegt over dat geheimnis in Colossense 1 vers 27. Ons heeft Yahweh ja, willen bekendmaken. Hoe rijk de heerlijkheid van dit geheim is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ja? Daar mogen wij naar uitkijken. Naar die ene hoop. Christus maakt dus een woning in onze harten en daardoor worden wij steeds verder gevormd. Wij mogen uitkijken naar een heerlijke toekomst. Ja? Colossense 3 vers 3 en 4, die bevestigt dat we dus nog niet zichtbaar zijn, want er staat in Colossense 3 en vers 3 en 4, ons leven is verborgen met Christus. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja? Het zou dus duidelijker zijn, geweest zijn om dat Griekse woord genao in een aantal versen niet te vertalen met geboord worden, maar met verwekt worden. Omdat we nog niet daadwerkelijk geboren zijn in het Koninkrijk van God. We zitten in de ontwikkelingsfase. We zijn aan het groeien in kennis en genade naar het beeld van Yeshua naar de mannelijke rijpheid, naar de maat van wachtdom, van de volheid van Yeshua. Ja? In het Matthäus evangelie, daar is Yeshua in gesprek met de apostelen. En daar zegt Petrus op een gegeven moment tegen Yeshua, hij zegt, wij zijn u gevolgd, maar wat zit er nou voor ons in? Voor, voor mij en mijn collega's. Hij vraagt dus eigenlijk op zijn plat Hollands gezegd, wat scherft het? Nou, laten we dat eens lezen, dat het scherft. In Matthäus 19. En de verzen 27 tot 29. Want daar staat ook voor ons nodig in. Matthäus 19. En de verzen 17 tot 29. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven. En we zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Yeshua zeide tot hen: En dan komt hij weer, iedere keer dezelfde woorden. Voorwaar, ik zeg u: Gij die mij gevolgd hebt, zult. Wanneer? Wat staat er? In. De wedergeboorte. Wanneer de zoon des mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten. Ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. Maar u en ik, wij zijn hem ook gevolgd. Wat zit er dan voor ons in? Wat schrijft het voor ons? Vers 29. Een ieder die huizen... Of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijs gegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwig leven beërven. Zie je? Er zit voor ons allemaal een, een beloning in. Er zit voor ons allemaal loon in. Dus u ziet, er is ook hier sprake over. Het moment, en dat is bij de wedergeboorte. Onze positie wordt zichtbaar en geopenbaard bij de terugkomst van Yeshua. En misschien dat u dus nu een aantal versen met andere ogen leest. Ik zou zeggen, overtuig u en ik zou u aan willen moedigen, door de versen die in de Bijbel staan, zelf te lezen en te overdenken. Ik heb gezegd, er staan nog veel meer versen over deze materie in de Bijbel. En wanneer u aan het lezen bent, en u komt dingen tegen waarvan u zegt van, nou, dat zou ik nog moeten veranderen. Dan moet u die stappen nemen en doen. Want wij moeten groeien, zoals we gelezen en geleerd hebben. Groeien naar het beeld van Yeshua. Ja? Ik ga afsluiten. En dat doe ik met Kolsense 3. En vers 15. Colossense 3 en vers 15 zegt: En de vrede van de Messias, tot welke gij, dat zijn u en ik, in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. Wij mogen vrede in ons hart hebben. Er staat ook nog als laatste bij dit vers. En wees dankbaar. En wij mogen. Zeker dankbaar zijn. Wij mogen dankbaar zijn dat we Yeshua ontvangen hebben. Dat we in zijn naam geloven. Dat we verwekt zijn uit water en geest. En dat we die ene hoop hebben. Die verwachting van de terugkomst van Yeshua. Waarbij we samen met hem mogen zijn. Een volgende keer ga ik verder uh, met spreken over andere zaken. Die betrekking hebben op het koninkrijk van God. Shalom.